Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel ijsbanen hopen vandaag open te kunnen na de kou van vannacht. De laagst gemeten temperatuur was min 11,6 graden in Eelde bij Groningen. In Hogeveen werd het min 11,3 graden en in Enschede min 11. Banen in Winterswijk, Noordlaren, Stevensbeek, Doorn en Amersfoort hebben al gezegd dat er kan worden verschaatst. Vandaag is waarschijnlijk de laatste dag. Vanaf morgen gaat het overal dooien. Voor een meisje uit Rotterdam geldt sinds vannacht een Amber Alert. De tienjarige Wendy uit de Afrikaanderwijk zou gisteren van huis naar de winkel van haar ouders gaan. Maar daar kwam ze nooit aan. De politie heeft vannacht gezocht met drones en een signalement verspreid. Wendy is 1,30 meter met normaal postuur, donkere huidkleur en zwart haar met dreads. En ze draagt een zwarte jas en een paarse hoodie en bruine laarsjes. President Trump houdt de ontwikkeling in Iran scherp in de gaten, meldt de New York Times. Trump zou overwegen een nieuwe militaire aanval op Iran uit te voeren. Hij zou diverse opties hebben besproken. In het land wordt al twee weken gedemonstreerd tegen het streng islamitische regime. Veiligheidstroepen treden hard op. Bij de protesten zouden al meer dan 100 mensen zijn gedood. Trump schrijft op zijn sociale mediapagina... Iran wil vrijheid als nooit tevoren de VS wil helpen. Iran waarschuwt voor tegenaanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen. Het regime heeft internet nu vier dagen geblokkeerd. En het weer droog en geregeld zon. Het wordt 0 tot min 4 bij een koude zuidoostenwind. Vanavond vanuit het westen sneeuw, overgaand in regen en mogelijk eerst ijzel. Dit was het NOS Journaal.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 Luisteraars, leuk dat jullie weer ingeschakeld hebben bij ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma. Live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag door ondergetekende Mr. Brightside Edward Rauhorst. Buiten is het koud, dus ik breng vanochtend warmbloedige muziek, jazzmuziek, twee uurtjes lang om je aan op te warmen. Blijf lekker binnen en ga genieten van geweldige muziek. Ik, heb, uh, ik kijk nog één keer terug op het jaar 2025 en doe een greep uit albums die ik nog niet eerder heb uh, gedraaid. En ga daarbij weer van de mainstream naar de ja, zijstromen van de jazz in het tweede uur. Ik uh, startte met de Ron Blake Scratch Band. Uh, daarin zitten Ron Blake Noorsax, Ruben Rogers op uh, bas en John Hetfield op uh, drums. Maar uh, ja, ik zei net Noorsax, Die Ron Blake uit Puerto Rico, die kende ik alleen als tenoorsaxofonist. Uh, onder meer op platen van uh, Roy Hargrove en uh, Christian McBride, big band. Maar op zijn laatste album, zoals je net kon horen, speelt hij als bandleider ook bariton sax. Zegt uh, vrije uh, plaats, hete bassman. Uh, het nummertje wat je net hoorde... heette uh, La Conga de Guana Van dus die Ron Blake Scratch Band. Ga ik verder met een... Uh een mij tot voor kort onbekende pianiste Ramona Horvat. Geboren in Boekarest, Roemenië. Inmiddels woonachtig in Parijs. Ze heeft al de nodige albums op haar naam staan. Stevig verankerd in de mainstream jazz. Al kan je ook goed horen dat ze oorspronkelijk een opleiding in klassieke piano heeft gehad. Toegankelijke muziek die het ZFM Jazz publiek ongetwijfeld zal aanspreken, denk ik. Van haar zevende album eh, ga ik iets laten horen. Het bestaat dat album uit eigen songs en interpretaties van welbekende popsongs zoals deze You Are The Sunshine Of My Life van Ramona Horvat van het album Absinthe. sunshine of my life, Ramona Horvat op piano. A special warm welcome to our fans across the globe, in particular the listeners in the democratic island of Taiwan. Thanks for tuning in. Ja, zoals gezegd, ik doe een greep uit uh, albums uitgekomen in 2025... die ik nog niet eerder heb gedraaid. Zo ook het uh, volgende komt van het album, getiteld Many Rivers. Um, een trio, Lawrence Scales, vocalisten, Mike Flanagan, Tenor Sax... en Chris Grasso, piano... Um, de naam Roy Hargrove uh, viel met al. Die werkte rond de eeuwwisseling veelvuldig samen met D'Angelo, een Amerikaanse singer-songwriter producer. Actief in de hip-hop en uh, rhythm en blues. Um, D'Angelo kwam uh, afgelopen jaar plotsklaps uh, te overlijden. En die uh, Lawrence Scales vocaliste brengt een uh, soort van eerbetoon aan D'Angelo met een uitvoering van een nummer: Spanish Joint te vinden op dat album, dus Many Rivers. And the cloud that follows you won't cease to rain. Hey, don't look back and do that. Make it into a good thing. Something in me has got to be so controlling, in control of me. I'm in your chains. Just won't. I'm of them jazz. Het nummer Spanish Joint van de vocaliste Lawrence Scales... werd gevolgd door 'Tumbletown', wat je net hoorde... door de Canadese uh, saxofonist Kleinertist... als mede filmcomponist uh, James Dandiver. En hij werd daarbij uh, bijgestaan door een uh, grote band... onder meer met Corey Weeds, de welbekende tenorsaxofonist, en uh, Steve Davis, trombonist, Adley King op uh, Vibes... en Mike Yamanaka op Piano van het uh, zeer fraaie... ...aan te bevelen album If Not Now. Um, ja, we hebben uh, veel saxofonisten altijd in de, in de jazz... ...maar niet zoveel uh, bass-klarinetisten of clarinetisten... ...heeft er ongetwijfeld uh, mee te maken... ...dat het een zeer uh, moeilijk bespeelbaar instrument uh, is. Dus reden genoeg, denk ik, om uh, deze Canadese topper... ...James Dandiver onder jullie aandacht te brengen... ...met zijn uh, geweldig uh, swingende plaat. Keren we terug naar Nederland. Eén van de meest talentvolle en avontuurlijke trompetisten die in Nederland rondloopt is Suzanne Veneman. In november 2025 bracht ze haar uh, nieuwste album uit... met haar sextet, The Art of Letting Go. Melancholische, vrolijke en swingende songs van haar eigen hand. Kortom, een heel gevarieerd uh, album. Het gaat over afstand nemen van de dingen die niet meer bij je passen. Overtuigingen, levenswijzen, Soms ook van mensen die... je. Uh, uh, zijn ontvallen. Ronduit uh, prachtig is het volgende nummertje. Uh, een ballade, Promise Me... waarin ze op de flugelhoorn te horen is. Suzanne Veneman met haar sextet. Moet ik even zeggen wie daar nog meer bij meedoen. Haar broer natuurlijk, ja. Uh, Vincent Veneman op trombone. Jasper van Damme op de Saxe Timothee, uh, Timothy Banchet op piano, uh, Thijs Klaassen op bas en Wouter Kuhne op drums. Ga genieten van Suzanne Svenemans Promise Me. Yeah. muzikale pauze van een jaar of vijf besloot Maite Hontelé toch weer het podium te betreden. Ze verhuilde haar trompet voor een bugel en ging een samenwerking aan met in Nederland woonachtige Cubaanse pianist Ramon Valle. Het leverde een heel fraai, speels en uh, lyrisch duo-album op vol Cubaanse en Zuid-Amerikaanse ritmes. Het album uh, getiteld Havana uh, en het nummertje wat je net hoorde, Locatiennes 2 van dus Ramon Valle en Maite Rontele. Uh, een van de Italië's bekendste saxofonisten die kwam vorige week al voorbij, Max Ionata... Uh, toen in samenwerking met uh, uh, Frits Landersbergen. Nu um, heb, ik een nummer, heb ik een nummer van zijn album um, Max Ionata Special Edition... met een Scandinavische uh, ondersteuning van Martin Sjöstedt op uh, piano... Jesper uh, Bodielsen op bas. Het uh, nummer heet uh, Tifoli, van dus uh, Max Ionata Special Edition... van het gelijknamige album uh, van dus... Max Ionata, ga genieten. Ga luisteren van naar nou, dat geweldige saxofongeluid. ...zwingend Max Ionata Special Edition met het nummertje Tiffili van het gelijknamige album. Eerder in de uitzending draaide ik al James Dandifer, de Canadese uh, clarinetist, saxonist en bandleider. Hij is niet alleen bandleider, maar ook orkestleider, leider van de Vancouver Jazz Orchestra, een Canadese big band... Eén van de meest melodische en swingende big bands van Canada. Zeker als dan ook nog eens de groovy organi organist Brian Charette meedoet. Het is uh, smullig wazen bij het volgende nummertje. The same old you with the same old blues. The Vancouver Jazz Orchestra meets Brian Charette. <middels> Cheers. Down the Cornfields. Oorspronkelijk een nummer van Randy Newman. Hier in een uitvoering van de zangeres, Amerikaanse zangeres. <coughs> Latanya Hall. Bijgestaan <coughs> door toppers uit de uh, jazz, uh, jazz scene in Amerika: uh, Cyrus Chestnut. De Piano, Gerald Cannon, Bas, Marvin Sewell op gitaar. Je hoorde ook nog even Gary Bartz daar op saxofoon. En verder doen ook nog Eddie Henderson en zelfs Griecois Marais mee op dat album. Wat ik je zeer kan aanbevelen. If Not Now, When is dat getiteld. Van die zwaar onderbelicht gebleven zangeres Latanya Hall. Ze maakte haar solo debuut in 2008. Tourde veelvuldig met Stevie Dan, Harry Belafonte en ook Diana Ross... En in november 2025 zag hij eindelijk weer zijn eigen plaat het licht. Bordevol, indringende, meeslepende en liefdevolle songs. Vaak fraaie coververtolkingen, zoals net deze Let's Burn Down, The Corn... Fields. We zitten alweer tegen het einde van het uh, eerste uur. Uh, ik, ik ga naar Duitsland Naar de tenor Johannes Müller's uh, Tenor Soul Album. Met het nummertje Snowfall. Het heeft een Nederlands tintje. Want uh, de Nederlandse drummer Martijn Vink. Die we misschien kennen van uh, Nieuw uh, uh, Collective. Um, en ook Metropool kisten. Volgens mij speelt hij ooit ook nog bij uh, Anouk. Die doet op dat uh, album mee van die Johannes Muller. Dat album heet dus Tenor Soul en het nummertje wat je nu gaat horen, dat is uh, Snowfall. Toepasselijk uh, met wat we de laatste dagen hebben meegemaakt. Ha ha ha ha